Krijg je van nou, goedemorgen. Het is weer oppassen als je de weg op moet. Die is dan wel massaal gestrooid vannacht. het kan op de wegen nog altijd verraderlijk glad zijn. Joord-Rijkswaterstaat erover. Bij Hart van Nederland. Oh, maar ik ben niet iemand van Rijkswaterstaat. Uh... Ja, als het even... goed is. Uh... Hebben we Rijkswaterstaat Ja, oh, Rijkswaterstaat, daar komt hij aan. We hebben inderdaad keihard doorgewerkt om zoveel mogelijk wegen sneeuwvrij te krijgen. Maar we zien nog steeds wel, ondanks wat verbetering rondom Utrecht, dat er wel nog sprake zijn van ijsplaten. Ja, op meerdere snelwegen ging het ook al mis. Auto's zijn van de weg weg Op de A12 bij het Utrechtse Harmelen zijn rijstroken dicht door een geschaarde vrachtwagen. En dan het treinverkeer. Ook weer een zware dag op het spoor. Tot zeker tien uur rijden er geen treinen van NS. Naast het winterse weer heeft NS te maken met een hardnekkige IT-storing. Je hoort ze bij de NOS. Ja, het is echt een hele vervelende samenloop van omstandigheden en pech. Dat net nu met het winterse weer, terwijl we een winterdienstregeling wilden voorbereiden... deze IT-storing plaatsvindt. En dat is echt pech. NS hoopt dat we dus rond tien uur weer treinen kunnen rijden. Maar dat is nog onzeker. Verder rijden op veel plekken ook geen bussen. Op Schiphol zijn ook weer honderden vluchten geschrapt. En het geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling... was volgens de nationale korpschef vooraf gepland. In het hele land waren politiemensen doelwit van geweld. In Amsterdam-Noord bijvoorbeeld werden agenten in een hinderlaag gelokt... en beschoten met vuurwerkmitrieurs...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 Het weer dan van Weerplaza. Ja, het weer voor nu, het is glad dus. In het westen kunnen nu winterse buien vallen. Vanmiddag vooral weer in het noorden. Verder droog, het wordt maximaal 4 graden. Ja, en hoe staan het dan voor qua files op de weg? Nou, het is wat rustiger dan gisterochtend... wel de vertragingen vanaf 25 minuten. Op de A12, daar is dus een ongeluk gebeurd in de richting van Utrecht... tussen Nieuwebrug en de Meer, 13 kilometer... met bijna 2 uur aan extra reistijd. A58, Bergen op Zoom naar Breda. Tussen Rukve en Breda-West, 10 kilometer met een half uur. Op de A58, A58, van Breda naar Bergen op Zoom, de andere kant op dus. Tussen Roosendaal-Oost en Bergen op Zoom Centrum... 11 kilometer met 25 minuten. En op diezelfde weg ook van Vlissingen naar Bergen op Zoom... 10 kilometer tussen de Rode Leeuw en de pool met net iets meer dan een half uur. Mattie en Marieke. Ja, allemaal voorzichtig onderweg. Zometeen nieuwe ronde, vier op een rij. En dit is Purple disco machine Substitution. Machine Back your Music and Substitution. Goedemorgen 6 over 8 dinsdag de 6 van januari. Je luistert show 1554 seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Marie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Ja, een krankzinnig scenario in de Staatsloterij. Dat was natuurlijk de miljoenentrekking. trekking. 30 miljoen was de hoofdprijs. En um, die is uh, twee keer gevallen. Dat wil zeggen, twee keer op een half lot. Er is uh, één keer 15 miljoen gewonnen door de ene persoon... en één keer 15 miljoen gewonnen door de andere persoon. Nu wil het scenario... dat die loten cadeau waren gegeven aan die mensen. Man, man, man, man. Dus je geeft een staatslot weg. Ja. En daarop valt vervolgens... 15 miljoen euro. En even voor de duidelijkheid, je hebt niet zelf dat andere halve lot. Er zijn ook veel mensen in de app die zeggen altijd... als ik een uh, lot cadeau geef, dan neem ik zelf de andere helft van het lot. Zodat dat is het beste het wat je kunt doen. Heel slim, zodat als er dan wat opvalt, heb, ben je allebei winnaar. Dat was in deze gevallen dus niet zo. Nu vroeg ik vanochtend aan jou, Marieke... als jij 15 miljoen euro wint met een lot dat jou gegeven is... hoeveel geef jij dan aan de persoon die het jou gegeven heeft? En toen zei jij dit... Zo, dat vind ik echt lastig, joh. Ja? Want dat is dan natuurlijk ook alles... Nee, of ik hey, veel te veel. veel te veel. Echt ja? veel te veel. Veel te veel. Ik zou dan een half miljoen denk ik aan die persoon Nou, dat vind ik echt gierig. Minimaal een miljoen, toch? Dat nou, vind ik echt gierig. Echt waar, ja, joh? Ja, dat vind ik echt gierig. Ja? Natuurlijk. Weet je, dan heb je nog 14 over. Dan heb je nog 14 miljoen euro op de bank. Nou, zeg. <laughs> nee. Jij krijgt geen staat los van mijn uh, nou, misschien ligt het er ook aan van wie je het krijgt. Ik zou ook niet veel hoger gaan dan een miljoen, aan Marie. Nou, dat is dat je gierig. Nee, maar luister nou eens. Oké, okay. dus dan heb je 15 miljoen. geef je ja. een, een miljoen aan iemand. Geef. Ja. Veel, een miljoen, hè? Of, nou, 14 miljoen bij je overhoudt is ook nog nee, veel. Ja, Voor de rest van je leeft nee, niet meer te werken. Nee, dat, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Alleen je geeft een miljoen euro aan iemand. Een miljoen. Ja.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 Dus <laughs> die, ja, die heeft de beslissing gemaakt om dat aan jou te schenken. Ja, ik, want en ik zitten hier denk ik nog hetzelfde in. Ja, nou, je ja. Denk, ja een, een, inderdaad een miljoen of een half miljoen aan iemand geven... dat is me toch een bedrag. Ja, vind ik ook. Ja, maar dat is, dat is een heel mooi bedrag. Maar jij hebt ook, jij hebt ook een ongelooflijk bedrag gekregen. Kijk, als jij twee miljoen hebt gewonnen... dan vind ik één miljoen vind ik inderdaad heel erg veel. Dan geef je misschien 2,5 ton of zo. Maar 1 ja, ik... miljoen jongens vind ik van jullie na. Sorry, <laughs> hoor. Ja? Hallo? Ik Kijk eens kijk, kijk even naar de redactie. Hoe het, hoe, hoe je, uh, Luc? Ja, hier wordt over bedragen gesproken. Daar kunnen wij niet eens aan denken. Nee, nee, jongens, is okay. Okay. nee maar Luc, dat, nee. Luc, ja, leuk. Ja, leuk, dat staat er je... helemaal los van. Het staat helemaal los van wat er, wat er per maand op je salarisstrookje. Het gaat over dat je een staatslot hebt gewonnen. Ja, nou, als iemand mij een miljoen zou geven, zou ik hartstikke blij mee zijn. Nou, want je hoeft het niet te doen. Oké, okay, Kiki. Ik ben het echt eens met Anne-Marie. Je, je, je hebt 15 miljoen gewonnen. Dan kun je toch al een miljoen afstaan? Dan hoef je nooit meer te werken. Je zou je betalen voor je geen geld. Nee, maar wij geven wel een miljoen weg. Anne-Marie zou echt de helft weggeven. Zou jij 7,5 ja. miljoen euro weggeven? 7,5 miljoen euro nee, ik aan ik iemand? Ik zou niet de helft weggeven. Maar ah, ik zou okay, wel. Misschien 5. Ja, 5 zou ik ook doen ja. inderdaad. Zou jij 5 miljoen euro aan iemand geven? Ja, nou, echt nooit van mijn leven. Ik heb zelf nog 10.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 Het was uh, de discussie eerder deze ochtend, we zijn weer terug in het heden. Ik sta nog steeds vierkant achter wat ik hier zeg. Ja, ik, ik denk wel, als ik het nu zo terug hoor, vind ik een half miljoen te weinig, Zou ik een, dan zou ik een miljoen geven. Ik kan je wel zeggen, Mattie, het grootste gedeelte van Appet Nederland is het eens met Annemarie. Nou? Hartelijk bedankt. Jeroen, Goedemorgen Jeroen. Hey, goeiemorgen Marieke. Hoeveel zou je weggeven dan? Ja, ik uh, zou zeker 2,5 miljoen weggeven van die 15. kom op hee. Maar... Vind je ons ook gierig met dat miljoen? Ja, zeker. Als je er 15 miljoen krijgt... geef ja. geeft maar een miljoen weg. Dan ja. hou je zelf dus 14 miljoen over. Ja. Nee, ik zou er gewoon voor zorgen dat degene waarvan ik dat staatslot heb gekregen, dat er zeker waar een minimaal, een hele goede vriend, want anders krijg je daar überhaupt geen staatslot van, Aha. dat diegene en zijn gezin ook voor de rest van hun leven een goed leven hebben. Precies. En dan geef ik 2,5 miljoen weg, hou ik er zelf nog 12,5 over. Jongens, waar hebben we het over? <lacht> nee, ik ik ik vind het prachtig en ik vind het heel nobel. En ik snap waar de gedachte vandaan komt. Alleen ik begin even bij het feit dat ik een miljoen euro aan iemand geef. Van, ja, van wat ik op ik dat... Je gaat even helemaal voorbij aan het feit dat je mezelf 15 ja. miljoen hebt gekregen. Ja. ja, maar dat is niet relevant. Nee, dat is dat wel is relevant. Wel. Nou, dat ik vind dat wel relevant. Ja, als ik 100 euro krijg van iemand en ik geef daar 25 euro van aan een andere persoon... is dat dezelfde verhouding als wanneer ik 15 miljoen krijg en ik geef 2,5 weg. Hey, ik ben wat, wat dat betreft wel met jou eens, Jeroen. Ja, je, ik vind wel relevant dat je zelf 15 miljoen hebt gekregen. Alleen, waar ligt de grens? Is een miljoen ook al niet ontzettend veel geld? Waar ligt dan ja, die is, grens? Dus dat jij zegt 2,5 miljoen... Een... en een ander zegt, me, je kan net goed 5 miljoen geven... Ja, maar er, er is uiteraard is er een grens, maar weet je, ja, ik zou zeggen, want wordt er gewoon sowieso alle twee voor de rest van je leven, inclusief het gezin wat we, de gever misschien wel heeft, ja, ja. gewoon beter van. En als ik dan naar een miljoen ga kijken, hey, ga eens een keer een mooie wereldreis maken ofzo. En ja, ja, ja. een andere auto. Hoe snel ben je er doorheen? Nee, dat, je dat kan ik, hard gaan, hè? Dat kan zeker hard gaan, Jeroen. Ik, kijk, ik, ik denk alleen dat op het moment dat je echt op het punt zou kijken. Want dit zijn bedragen, daar kunnen we echt allemaal van dromen. Dus ik denk ja, ook dat we in ons. dan, hè? Nee, nee zo, Jeroen, ook dit zijn bedragen waar nee, nee, ik alleen nee, van kan dromen. Nee, um, ik denk op het moment dat het moment daar is. We, we rekenen onszelf nu heel erg. Weet je, we, we rekenen onszelf ruimhartiger dan dat we, denk ik, zijn op het moment zelf. Dat denk ik. Er zijn ook mensen die er heel anders over denken, hè? Uh, Niels is bijvoorbeeld zo iemand. Niels, ja, jij zou het helemaal anders aanpakken. Ja, absoluut. Ik zou het zeker anders aanpakken. Ik bedoel, je hebt het lot gekregen. Een etentje is genoeg, toch? Een etentje? Ja, een okay, gezellig ja. etentje. wel nou, bij een goed restaurant natuurlijk. Ja, ja, wel ja. Goed. al bij een goed ja. restaurant. Kijk, dat vind ik dan zelf wel, wel weer een beetje wat karig. Maar uh, jij, jij zit er gewoon meer op die gedachte van... het was een cadeau, dus ik hoef er niet ja. per se wat voor terug te doen. Nee, precies. Je hebt een cadeau gekregen. Het had ook kunnen zijn dat hij zelf de anderhalve lot had gehouden. En hij die 15 miljoen had gehad, Dan had ik ook niks gekregen. Nou, de, ja, dat weet je niet. Dat vraag dat, dat je dan ja, ja, natuurlijk ja, in. Waarschijnlijk, ja, oké. Okay, maar dan waarschijnlijk dan misschien ook een etentje. Kijk, ik wil, nog, ik, ik, ik, ik, ik wil ook nog kijken... Uh, hier kan ik het ook niet helemaal mee eens zijn, moet ik zeggen. Een etentje vind ik, wel, vind ik wel heel karig. Daar zou ik niet lekker van slapen. Maar ik vind nog steeds het feit, als je iemand een miljoen euro geeft... vind ik een ongelooflijk groot cadeau, ja. ja, want het hoeft niet. Kijk, Gerard bijvoorbeeld, die heeft ook nog. Wat als er nou geen prijs valt op het lot dat je cadeau hebt gekregen... vraag je dan alsnog een ander cadeau? <lacht> dan heb je in feite natuurlijk gewoon een briefje ja. gekregen... waar 0 euro op staat. Oké, okay, we gaan naar Marlon nog even. Marlon, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, je bent de laatste. Wat zou je doen? Wat zou ik doen? Nou, ik zou het komen ophalen. Ik vind het schandalig. Dan kan jij morgen stoppen met werken. En ik kan nog de aankomende 28 jaar naar mijn werk. En jij 15 miljoen in je zak hebt. Nou, oh, ja. gewoon de helft inleveren. Ja, maar... <lacht> dat dat <lacht> het, zal, het zal even lekker wezen. <lacht> dat is egoïsme in zijn top, echt waar. Als je een klein beetje fatsoen in je flikker hebt, dan zeg je: hé hey, jongen, jij hebt mij dat gedaan, je hebt mij dat gegund. Hierheen de helft. We gaan ze lekker samen van ons leven genieten. De helft? Ah, nee, ik ga lekker een, een dikke auto kopen. Koop jij maar een via Panda. Ja, via Panda met een miljoen. Er kan wel iets meer van dat. Maar Lon, het spijt me. Ik, ik ben, ik ben uh, gek op hoe je je verwoordt. Maar je gaat geen 7,5 miljoen euro weggeven. Dat ga je niet doen. Als je een klein beetje lichter aan hoe je het bekijkt. Kijk, want als jij uh, die 7 miljoen echt voor jezelf wil houden omdat je denkt van nou, ik gun een ander het niet. Kijk, ik ben zo dat als ik een klein beetje heb en jij hebt een beetje... zijn we alle twee tevreden. Maar als jij zoiets hebt van ik moet alles, alles, alles... Ja. want ik wil de hele wereld. En uh, ik gun jou een kauwgombal en ik wil de hele fabriek. Ja, dat vind ik gewoon <lacht> egoïstisch. Dat vind ik echt egoïstisch. <lacht> Oké, okay, jongens. We moeten, we moeten, uh, Marlon is de man die je een staatslot moet geven in je omgeving. Want die deelt het ja, altijd met je. Absoluut. Dus dat is eigenlijk daarmee koop je ook voor jezelf de kansen in om miljonair te worden. Hé, hey, uh, wij geven hier elke ochtend staatsloten weg. Dat doen we bij Vier op Rij. Uh, dus uh, wat dat betreft, uh, zijn er nog mensen die daar iets op gewonnen hebben? En kunnen wij daar dan nog wat van verwachten? Nou, dat is een grote vraag.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 I put myself into bed Well, nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree, I'm stepping around in the desert of joy. Maybe, anyhow, I'll get another toy. And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 Just a yellow lemon tree. A Q Music, waar we zo meteen vier op een rij spelen. Het is jouw kans op 2.500 euro en een straatstaansloten. Ja, mocht er dus iets op vallen, nou kijk dan maar even wat je doet. Je weet ons te vinden, mocht je het willen delen. Ja, het hoeft niet, want wat, wat ons betreft, wij schenken het aan jou... en wij hoeven daar in principe niks voor terug. <laughs> wat ons betreft is echt alles voor jou, hoor. Absoluut. Ja. Uh, Zometeen dus, vier op een rij. Met wie wil je spelen? Met Annemarie, met Marieke of met mij? Uh, je kan kiezen.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 Nu met gratis tablet. NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl. Zin in en Witte Stranden.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 verrassend, altijd voordelig. Goedemorgen, dinsdagochtend 1 voor half 9. Je luistert Mattie en Marieke met de vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2, daar is een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Het zorgt voor 8 kilometer tussen Kerensheide en Meersen met drie kwartier. Op de A12 de Haag naar Utrecht tussen Woerden en Kedobut de -Meern, een vrachtwagen die is geschaard, 8 kilometer met nog anderhalf uur. En de A58 Vlissingen naar Bergen op Zoom, 13 kilometer... tussen Arnhem-Muiden en De Poel met een kleine drie kwartier. Nou, pas eens op als je naar buiten gaat. er geldt nog steeds code geel. Het kan dus hartstikke glad zijn. In binnenland is het ook nog een keer mistig. Vanochtend sneeuwt het eerst in het westen. Vanmiddag dan in het noorden. Verder is het droog en wordt het maximaal een graad of vier. Annemarie, even het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. Het gaat natuurlijk ook over het winterse weer. En dan met name de overlast. We beginnen even op het spoor. Want tot zeker 10 uur rijden er geen treinen van NS. Bovenop het winterweer heeft NS last van een IT-storing. Die zit in het plansysteem voor treinen en personeel. Treinen van andere vervoerders rijden in principe wel. En je hoort een paar gestrande reizigers. No train, no plane, nothing. Tot die nu niet, zei die nu. Maar ik heb zoveel voor dat het nog wel langer gaat duren. Dus uh, het is wat het is. Ja, je hoort het al, ook no plane. Op Schiphol zijn weer honderden vluchten geschrapt vandaag. Ook weer problemen op de weg, in het hele land eigenlijk. Zo heeft een geschaarde vrachtwagen voor grote problemen gezorgd... op de A12 bij het Utrechtse Harmelen. Het verkeer is daar dus helemaal vastgelopen. Ook op andere plekken zorgt de gladheid voor ongelukken. Ja, en tenzij je een elektrisch dekentje had, denk ik, heb je wel gemerkt dat het een koude nacht was. Vannacht is de eerste lokale strenge vorst ook van deze winter gemeten. In het dorpje Kabaal bij Utrecht werd de min 10 aangetikt. Ook in Gilze-Rijen en herwijnen was het flink koud. Hé, hey, is dat van kabouw van Kasbergen? Nee, dat is Als hij... met een W nog. Oh, dat -E heeft Jovo. dat heeft Jovo. Oh, dat heeft, dat heeft Jovo jo is zonder W. O oh, ja. Jovo is zonder W. Oh, oh, ja. Ander nieuws nog. Het geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling... was volgens de Nationale Korpschef vooraf gepland. Landelijk waren agenten Doelwit. In Amsterdam Noord bijvoorbeeld... werden politiemensen in een hinderlaag gelokt... en beschoten met vuurwerk-mitrieurs. En dus zegt de chef bij pauwende Wit...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 Ja, het is een soort vuurwerk ja, van die ja, het leek, mitrailleurs waar het dan uitspuit. En het werd zo gericht op die bussen ook. En die werden ook in hinderlagen gelokt. Het is ja, echt, echt absurd. Alleen al het idee dat je dan dus van tevoren waarschijnlijk weken aan het plannen bent. Jongens, ja. handen wrijvend. Op de 31 december daar gaan we ervoor. Ja, ik bedoel, op. pieperschieter is nog leuk. Ja. Maar een uh, vuurwerkmitrailleur, hemel. Dan uh, de tv-klassieker Het Familiediner. Dat uh, bestaat 25 jaar. Al jarenlang lost presentator Bert van Leeuwen familieruzies op... Hè, in dat programma van de EO. En daarbij is het natuurlijk altijd de vraag... stapt de ene kant van de familie in de limousine om het goed te maken? Ik zeg, Riet, weet je wat je doet? Je zoekt het maar uit. Met je auto in nieuw, erbij. de groetjes. Nou, ik heb van zoiets, zij kan ook de stap naar mij maken... want zij heeft die fout gemaakt. Eerlijk gezegd had het voor mij niet zo gehoeven. Ik vraag af of, of zij mij überhaupt wel mis. Ik God. weet het niet. Ja. Ja, dit waren Riet en haar zus die dus uh, ruzie hadden. Oh. Um, ja, De ene stapt dan wel in de limousine om aan te komen... de ander die heeft dan een maaltijd voorbereid. Hè. Dat is natuurlijk altijd een beetje het idee. Um, meestal gaat het wel goed, maar goed, soms is de limo ook leeg. Bert van Leeuwen die wil ons vooral meegeven... dat dat we vooral goed moeten blijven communiceren met elkaar... zegt hij in het AD vandaag. Um, niet bellen, niet mailen of elkaar volgen op de socials... maar ga eens echt met elkaar praten en luisteren. Ze bezuinigen natuurlijk bij de publieke omroep. Hoe lang komt hij nog met die limo aan? Ja, wordt het op een gegeven moment gewoon een auto? Wordt het een, wordt het een simpele sedan? Wordt het of een, een fiets? Paard en wagen? Stap je op deze tandem? Ja, precies. Ja? Ja, ja. Ja. Hallo uh, Omar! Hey Matti! Hey! Goedemorgen jongen! Hey, goedemorgen vriend! Hey. Ik ben zo blij dat ik aan de lijn ben hè, dat is niet ja. normaal. En ik ben ja, en... zo blij dat jij aan de telefoon bent. Ja dat ik jullie aan de telefoon krijg bedoel ik, laten we dat zeggen. Ja, geweldig. Weet je wat het is Omer, jij staat vast achter die geschaarde vrachtwagen op die A12 of niet dan? Ja, dat oh. klopt helaas. Hoe lang sta je daar al vast Omar? Ik sta sinds uh, kwart voor zeven. Man, en heb je al enig, zo lang? enig idee hoe ja, lang het... Ja, ik, ik ben nu inmiddels wel bijna van de snelweg af... maar ik sta nog steeds uh, voor zeg maar. Oh, oké. Okay. Oh, ja, de vertraging is er anderhalf uur. Dat was eerder deze ochtend bijna twee uur. Ik denk dat jij die zo'n beetje helemaal hebt gepakt dan. Ja, ik kom zelf uit Gouda. Dus voor mij was het uh, helemaal, heel weg, uh, helemaal vast. Oh. Dus, uh, eh, ja. En waar moet, je waar moet je naartoe? Waar ben je naartoe onderweg, Omar? Ik ben onderweg naar werk. Oké, okay, en wat doe je voor werk? Ik ben vrachtwagenmonteur. Vrachtwagenmonteur, oké. Okay. Heb jij dan ook, ja. je, of sta je gewoon op een werkplaats... of moet jij de weg ook op om dingen aan vrachtwagens nee, te doen? Wij moeten ook uh, regelmatig de weg op. Als uh, vrachtwagen stranden zeg maar, met pech of uh, in dit geval met sneeuw... dan moeten wij uh, onderweg. Ah, oké, okay, helder. Ga, helder. Kan, kan je niet even gaan helpen bij die geschaarde vrachtwagen? <laughs> nee, dat is helaas geen Scania. We werken alleen voor Scania. Oh, okay. alleen Scania. Dus er, uh, ja, tuurlijk. Ja, dat was een DAS. <laughs> dat was een DAF en daar kom je niet voor. Het lijkt me wel gezellig als jij nee, komt. Het lijkt me wel gezellig als jij komt aangereden, Omar. Ja, het is op zich wel gezellig, maar ik ga geen DAF uh, helpen. Nee, nee dat gaan, gaan we niet. Doen we doen, nee, kan te gek. Jij hangt aan de telefoon dat we met jou vier op rij gaan spelen. Met wie wil je dat doen? Ik wil graag met Mattie spelen. Ja, nou, vind ik hartstikke leuk, jongen. Dan ga dan ik nou, de studio uh, verlaten. Ja, denk van logisch naar, Mattie. Maar, maar hij roept nog even is goed. Denk vooral logisch na. Dat pakte hij nog net even mee. Hey, jij gaat bij Mattie spelen. Je maakt kans op 2.500 euro... en een straat staatsloten. Er zijn vier woorden. Ja. En ik hoor heel graag jouw eerste associatie. Je eerste woord is... hoog. Laag. Kip. Ei. Bingo. Eh, uh, bingo. Eh... Uh, uh, moeilijk, uh, bingo. Uh, spel. En je laatste woorden, Omar. Printer. Papier. Papier, zeg jij daar. Ja. Vier associaties vanuit de file in de sneeuw. Ligt het gelijk met Matty. Je hoort het nou Marshmallow. Nice hits. Hit. Hit. Hit. Hit This Marshmallow. Yo, is your boy Joe. with you. you going hard. Do it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angel's calling. You never got to say what I want, I'll never be the same with you gone. Crack another can for the lost, one's fallen. One tear for the broken heart.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 Smellow en Jelly op Q, Holy Water. Vier op rij spelen we met Omar, 23 uit Gouda. Hij staat vast op de A12 en dit zijn zijn vier woorden. Hoog. Laag. Kip. Ei. Bingo. Spel. En je laatste woorden, Omar. Printer. Papier. Vier op rij. Ja, hoog, laag... Kip, ei, bingo, spel en printer, papier. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws, Oma. Waar zou ik mee beginnen? Het slechte nieuws. Het slechte <laughs> nieuws is dat veel mensen uh, een ander woord hadden bij bingo... en dat dat echt alle kanten opschiet. Dus dan kun je denken aan bingo kaart, uh, dat mensen zeggen ook nog... prijs, uh, cijfers, ballen of balletje. Uh, dat is nieuws. slechte nieuws. Oh, ja. Goed ja. nieuws is dat er ook echt veel mensen zijn... die vier dezelfde woorden hebben gezegd als jij... Nou, laten we daarop hopen. Ja, laten we daar echt op hopen. Het gaat om 2.500 euro en een straatstaatsloten. Ik roep Mattie de studio in. Ja, ik leg goed. hem dezelfde woorden voor. En dan gaan wij het gewoon eens even bekijken. Deze dinsdag. Nou, laten we hopen. Kom op, uh, Mattie. Ja, Kom op ik ga het vrouwen hier. Ik ga mijn best doen, Omar. Mattie, het zeg eerste woord uh, dat ik heb gegeven aan Omar is... Hoog. Laag. Hoppakee. Kip. EI. Maar natuurlijk. Bingo. Balletje. Ah, nee. Oh, dat vond ik nee. ook echt moeilijk. Nee. Ja, veel mensen hadden verschillende dingen bij bingo. Maar Omar, jij zei daar... Spel. Spel. Oh, ik zat ook nog aan cijfer te denken. Oh. Jammer. En die laatste dan, printer... Papier. Dat was dan ja. wel weer goed geweest. Oh, jammer. Ja, ja dat was wel weer goed Ach. geweest. Hey Omar, het zat er niet in, maar een hele mooie dag en werkse vraag. Kom vanavond ook weer veilig ja. thuis. Helemaal goed hoor. Hartstikke bedankt. Hoi hoi. Hoi. hoi hoi. Ik zat net uh, op de gang natuurlijk, was een ja. beetje aan het uh, ijsberen. Ik heb een ideetje. Ik heb een klein ideetje, Dat we vandaag ook heel veel thuiswerkers hebben. Mensen staan in de file. Denk je, denk je dat ik het ook leuk vind, het ideetje? Ja, ik denk dat jij het uh, heel leuk dat vindt. Dat ik erbij ben? Ja, absoluut. Ik wil het zo meteen even aan je voorleggen. Na de Blackout P.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 Like on oh my god, Like oh my god Jump out that sofa Come on Let's get it Oh Fill up my cup Drink Mazel The high, Look at her dancing Move it, move Just it Just take it Up Let's paint the town Paint the town We'll shut it down Let's Shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it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 Impala Impala, Bijtje Music en Dracula. 12 minuten voor 9 op dinsdagochtend. Ja, het is een dag dat uh, Nederland in de file staat. De treinen gaan niet. In ieder geval tot uh, 10 uur deze ochtend. Ja, NS heeft naast het winterweer ook nog last van een idee-storing. Ze hopen dat dat na 10 uur wel is opgelost Maar de trein, ja. Pakken, dat gaat dus niet. Waar staat nu de langste file? Ja, die staat toch nog steeds op die A12... Hoor, waar die uh, vrachtwagen vanmorgen is geschaard. Nou, daar sta je ook echt nog wel anderhalf uur... en dan zit je ongeveer qua vertraging... op het traject tussen Woerden en de Meer, een acht kilometer. Het zijn uh, vreemde dagen. Ik zie bijvoorbeeld ook nog een uh, appje van uh, Nathan. Die is dan wel in goede Doen. Die zegt, uh, ik hoor net als school vandaag niet doorgaat... en morgen online school, beter kan niet... Uh, <laughs> afgesloten met vier uitroeptekens. Nathan is blij. Nathan is blij. Uh, ik wil overigens ook nog even... Uh, mijn moeder, die is vandaag uh, jarig 79. Gefeliciteerd, lieve man. Ze Ach. krijgt iedere ochtend via RTL 7 tegenwoordig. Oh, van harte. Oh, wat leuk dat u kijkt. Ja, iedereen heeft afgebeld voor haar verjaardag. Nee. Ja, ja ze heeft gisteren allemaal telefoontjes gekregen. Kijk, ze wordt 79. Dus dan heeft ze natuurlijk ook uh, veel oudere vrienden en vriendinnen. Ja. En die hebben gewoon gevraagd van, joh Ellie, vind je het goed als wij een ander keertje komen? Waar ga jij wel vandaag? Ik ga een andere dag ook. Waarom? Oh. Ja, nou ja, omdat ze gisteren belden, ze, hè, toen zei ze van, ja, dan vier ik het liever een andere keer. Um, dus wij gaan een andere keer. Maar op de dag zelf is het toch wel fijn om even nog uh, bij je moeder te zijn? Ja, dat klopt. Alleen zij zei van, ja, weet je, blijf lekker vanavond lekker thuis. Uh, en kom gewoon een andere dag. Je oh. kan ja. toch even vanmiddag een taartje met je moeder eten. Ja, maar ze heeft toch zelf gevraagd... Wat zit je... In? Jij mag langs. Nee, ja, nou, dat is voor mij heel erg om. Maar het is toch wel anders Zit ze de hele dag alleen. Kijk, oudere mensen zeggen vaak tegen de jongere generatie... Nee, leef jij nou maar gewoon je leven. Maar als je er dan bent, vinden ze het wel echt heel erg fijn. Ja? Ja. Zullen we nog even bellen om te vragen of ze het echt oké okay vindt? Ja, laten we dat doen. Want... Ja. Want misschien... Kijk, ik ken jouw moeder een beetje. Die gaat sowieso zeggen... Nee, mat, blijf jij lekker gewoon thuis. Blijf thuis, maar... Misschien ben ik te snel akkoord gegaan. Ja. En uh, vindt ze het toch fijn als ik uh, kom. Even kijken. Ik ben vaker met uh, Ellie Valk. Ontzettend lieve vrouw. Hm. Hm? Dus dit is niks voor jouw moeder. Nee, dit duurt, uh -oh. dit duurt heel lang. Misschien is ze even douchen. Gisteren was een ommetje gaan doen in de sneeuw. Vond jij ook niet verstandig? Nee. Straks dus is ze, ze weer een ommetje doen. Met mevrouw Valk. Hoi ma. met mij. En we... hoi, hoi, hoi. Ik zit te kijken, hoi. Hoi. hoi. En ook met Marieke. Hoi, hoi, Hallo, van harte gefeliciteerd. Heel hartelijk dank. Ach, lieve Mams 79. Ja. Ongelooflijk toch? Ja. En dat mooi in... toch? Nou, heel mooi. En dat in goede gezondheid, man. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Hoe doet u dat? <laughs> ja, hoe doe je dat? Een beetje, zit misschien een beetje in de genen. Een beetje optimistisch karakter, een beetje bewegen, een ja. beetje op je eten letten. Juist. Bewegen is ook heel belangrijk. Hoe ja. ja. niet overdreven, maar wel gewoon iedere dag bewegen, lopen. Wat was sport doen? Precies. Ja, want, zo. want maar in jouw ochtendroutine, jij pakt ochtends altijd de gewichtjes erbij, toch? Ja. En dan ga, en dan ga je ja. aan de slag. Het is een kwartiertje werk, hè? Ja. Als je wat ouder bent, een kwartiertje. Doe gewoon wat oefeningen. Nou, je loopt het, je gaat dus loopt naar de winkels of weet ik veel wat. Ja. Je kan er zelf een heleboel aan doen. Ja, precies. Ja. En ik moet echt zeggen, mijn moeder is zo ongelooflijk fit. Ik ga wel eens met haar een uh, blokje lopen. Ja, zij loopt naar eruit. Ze Heerlijk. Maar, ze is echt in sinds 79. Ik, vind dat, ik ben er echt onwijs dankbaar voor. Vind ik echt helemaal, helemaal leuk. Hey, ja, dat benen... is ook wel een beetje geluk hebben, hè? Ook wel een beetje in de ja. genen, denk ik. Het, nou. als je voor de rest natuurlijk, je kan ook gewoon uh, andere dingen krijgen. Uh, uh, uh, ja, een ja. beetje geluk moet je wel hebben natuurlijk. Ja. Ja. En, en iedere dag wel glaasje wijn. Maar dat is natuurlijk ook lekker. Ja, dat moet je niet laten staan. Nee, dat moet je oh. niet laten staan. Hey, um, wij bellen eigenlijk ook nog even voor wat anders. Matty vertelde namelijk net uh, dat u uh, veel afbellers heeft gehad... voor de verjaardag van vandaag. Nou, kunnen we ons natuurlijk levendig voorstellen met dit weer. Is ook niet voor iedereen verantwoord. Uh, zeker een beetje de mensen in de, in de leeftijd om u heen... om dan nog op pad te gaan. Dus dat u ook tegen Matty had gezegd joh, kom dan op een andere dag. Maar ik zei net tegen Mattie... ja, het is wel je moeder. Van, en Die is nu jarig, die is nu 79. Ja, maar die moet geven het zelf aan, Marik. Ja? Ik bedoel, ja, ik heb, dat zelf, ik heb zelf gezegd, dat hoef je niet te doen. Maar is het niet dan Over... toch dat u denkt... Van, nou, wel leuk als hij een taartje komt eten? Of vindt uh, u het helemaal nou, prima nou, zo? buurvrouw heet het, dat is ook al leuk natuurlijk. Want oh, ik ook wel juist. en mooi luisteren. En we gaan met elkaar, we doen het de zondag denk ik wel... met elkaar uh, brunzen of weet ik veel wat. Ja, okay. ja. En ik zie hem vaak genoeg natuurlijk. Als ja. ik hem nou nooit zag... Ik zie mijn moeder echt dat, vaak. Ja. Ik ben er een, ja, een beetje nuchter in ook hoor. Ja, oh, dat dat wat lekker. Oh, heerlijk, heerlijk, ja, heerlijk. Ook, nee, en ja. u ziet hem nu natuurlijk via RTL 7, dat is ook lekker wegkijken. Ja, leuk joh. Ja, vind, ja. Maar vind, ja. vind je het leuk dat op RTL 7? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, toch? En het werkt allemaal goed en zo? Ja, het werkt hartstikke goed. net in de sneeuw was ook leuk. Ja, oké. Okay. Ja, we hebben vorig jaar of negen gedaan in de sneeuw. Ja. Oké, okay. nee, dan zijn we er helemaal uit. Dan is het helemaal goed zo. Dan uh, kom ik ook niet hoor vanmiddag. <laughs> nou, dat had ik nou wel verwacht. Maar die... <laughs> ik kom jij tenminste even dat kleine rotsstukje om. Dat kan toch ook wel? Ja, dit is even, uh, even kijken. Ik heb ook de kinderen. dat dus, uh, oh, nee, of... excuus. Nee, daarom. Oké, babs. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Oei. Doei. Dat is wel fantastisch. En jij hebt zo'n heerlijke ja, moeder. Echt geweldig, echt. geweldig. Um, Ja, jongens, we zijn helemaal afgedwaald. Ik had namelijk een ideetje, zei ik ja, net. Ja. Ik dacht, ja, ik ga hem er nu meteen gooien. Moeten we die gewoon een extra foutuur uur doen? Zo meteen. Voor de 9 mensen uur. die in de file staan, voor die thuiswerken. Thuis voor iedereen die denkt, ja, dit is een andere dag dan anders. Heerlijk, we doen het. Oké, okay, uh, ik dacht, is het dan ook leuk om een beetje in het thema te blijven van de sneeuw? Hey. Bijvoorbeeld deze de draaien van Vanilla IJs. Leuk. Maar ook uh, Demi Lovato. Ijsprinses natuurlijk. Mag dan ook nog. All want for Christmas. Omdat het dan uh, een beetje... Er nog een, toch nog een soort verlaten witte kerst is. Beetje erbij smokken. Heel erg leuk zou ik dat vinden. Voelt het nog goed, toch? Kan wel, voelt toch lekker. Ja, doen we ook zo meteen. Na 9 uur, een extra foutuur. Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis.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 Wat lezen met je doet is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker: wie leest, heeft een goed verhaal. Een goed verhaal kun je ook digitaal lezen en luisteren. Ga naar onlinebibliotheek.nl. Verdubbel je salaris. In, in één minuut. Vanmiddag om kwart voor vijf in de Q-middagshow. Dag in jouw arena. Wil jij je salaris verdubbelen? Meld je aan op Q-Music.nl. Q-Music .nl. en Tempo-team verdubbelen je werkplezier en je salaris. We zijn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 Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons Maccafé. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Reusachtig veel voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus voor mijn 9,99 euro.